Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM Met nu Zandvoort op zaterdag. En welkom bij het uh, derde uur. Normaal gesproken met Joop van Fres, wat je had een doelpunt, maar dat gaat even niet lukken zoals hoort. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Maar wat wel gaat lukken, dat is verbinding met circuitpark Zalvoort naar Willem van deze, voor de GT3 die inmiddels gestart is Willem. Ja, dat dus komt inderdaad rond GT3, eh, via de Europese kant opnieuw van de eh, prachtige veld in de die kleine zichtjes. We zijn alweer een, een paar minuten onderweg en uh, In de tweede plaatsje, de Ferrari, de Ferrari 4, 8, 5, Italia, met uh, Lions, uh, de Lions-achterste. is het een uh, Lamborghini met uh, maya, en de maya Op de vierde plaatsen die drinkt erg aan op uh, plaats nummer drie. Dat is ons, uh, ja, de, Jong, de jongste dealer, ik, in dit veld. En hij komt hier uit Zandvoort. prachtig onderweg in die uh, Porsche. Uh, ik kan het heel goed staan. Ik heb met zo met auto's. Ik de vierde plaats. Ik kijk het naar Nederlanders. Ik van Lunde. Christian Gangenaam. onderweg week. Door de van Heiken, Motorsport. Ja, starten voor de elfde plaats. Het de half half plaats het laatste plaats. De race waar we nog een ruim drie voor te gaan is. Kan daar van alles op gebeuren. We kijken ook eruit. Dus, wissels, nog een ja, actie uh, volop op de baan. Een uh, veld van 27 auto's en een compact uh, veld. Uh, geen grote voorsprongen, alles is uh, minimaal aan voorsprong en zo. En de actie op de baan is uh, volop mooi om te zien, maar ook mooi om te horen. Oké, okay, helemaal goed. Nou, genieten van Willem en straks uh, kom ik weer bij je terug. Oké, okay, tot zo. Dankjewel, Willem van deze vanaf Circuit Park het GT3 is inmiddels gestart daar. Drie kwartier nog te reizen en we houden de race uiteraard in de gaten. En schakelen we nog geregeld over naar het circuitpark Sofort. Eerst gaan we weer door met de muziek bij Zandvoort op zaterdag. Welkom trouwens bij uur drie. Hier is de Smith Midnight Runners en come on, Eileen. En Joop Fris, die heeft een doelpunt, Joop inderdaad, uh, jullie naar het luchtingsluisteren, was het Zandvoort eindelijk die er in kon prikken. Jan Velde kreeg de bal in de voeten gespeeld, de slag voor de keeper, moest twee, drie keer draaien. En dan kreeg hij dan eindelijk die bal, dat is ongelooflijk, stuitte via uh, de lat. En uh, stond hij op een metertje of vijf, zes afstand. Stuitte die bal, hetzelfde rin, daarna draaide hij door, het weer dolling. De dus Zandvoort uh, staat nu met 1-4 en probeert met een moed, de wanhoop, om toch een eens te proberen om die doelpuntje, uh, doelpuntje te krijgen. En nu is het nog. Die gaat er, dat die bal voor. de voorzet rij! Die gebeurt, we gaan missen en verdedigen. En dan was alles hier ook. Oh, oh, oh, wat een kans voor Zandvoort. Om op 2-4 te komen. Die missen is dus nog niet gespeeld. Vloot bestaat nog steeds 1-4 voor uh, ANVE. En Zandvoort zal uit een ander faaltje moeten gaan kappen. This the small! Zo lekker plaatje uit de hitlijsten van dit moment. Je Maroon 5 op de Zandvoortse radio. En dat was Move Like Jagger. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En voor de spannende GT3-race gaan we weer snel over naar het circuitpark Sanford. Naar Willem van deze Willem. Ja, ik hoor je heel slecht hoor Willem, maar... ja, een klein beetje, ja. maar het gaat wel. We waren nog 40 minuten te gaan hebben. We hadden in het paal van Schoen nog een grote klauw tussen Lions, Nick de Draai, Goedewijnbach. Vooral door inmiddels een scherp als op de baan in de afgelopen twee ronden. Zo goed er Dennis van de Laar, Dennis van de een kleine mannetje, zeven jaar in de Porsche. En ja, die houdt stonden, houdt het door, stonden, krijgt het verder naar boven, en dat is gewoon. We heb naar vader uh, Rono. We dus weten we niet, maar uh, in ieder geval laat we het hier op een uh, hele mooie manier zien. Toch? Uh, ja, ze zijn ook krokkenhout, uh, het uh, krisje aan krokkenhout, Zilf in de plaats, nu, ja, met de mercedes en en toch op jacht uh, om verder naar voren te komen. Het zijn de uh, uh, snel komen zien? hebben ze bewezen in de kwalificatie uh, teruggezet omdat ze uh, ja, iets gedaan hadden uh, in de vrije training. Maar ja, ook die jongens uh, willen en moeten nog verder naar voren een en op 20 minuten heb ik het de race waar we zo dadelijk ook uh, topstoppers krijgen. Dat zal het veld een beetje door elkaar husselen. Ook andere rijders in de auto. Uh, ja, bij de ene wat langzamer in de auto. Bij de andere wat snellere. En dat gaat het veld ook nog dichter uh, op elkaar brengen. Mooi om naar uit te kijken. En we blijven het volgende op Sinovijn. Oké, okay, helemaal goed uh, Willem. Je hebt het trouwens over dat uh, die race inderdaad uh, live uh, op tv wordt uitgezonden. Weet je ook op welke uh, net dat is? Uh, Onder andere een bovenstukje, dat is het trustpakket. Ik dacht dat het ook op uurensport, voor de doodhuizen, dat het gewoon een eigenlijk is. Ja, op het gewone uurensport, op het analoge kanaal, konden we het in ieder geval niet vinden. Nou, oh, oké, oh, maar dat zijn twee van die zetten, en er zijn nog meer sportkanalen die de Maaid-reportatie ook oh, meenemen. Er zijn ook oh, oh, nog oh, mijn oh. technische klinnen bij de Nederlanders. Kijk, dat is een mooie mooie promotie. Willem, dankjewel en uh, met een ongeveer een half uurtje gaan we elkaar weer spreken. Oké, okay, dankjewel Willem voor van deze vanaf de Wie Snel weer over naar Jaffnes. Ja, waar stand weer een uh, verandering heeft ondergaan. Een um, vrije schop aan de zijkant van het 16 meter gebied ging er één keer achter keeper Jordi Smit. staat achter met Eijsbij. Ja, en ik maak me sterk dat er nog meer kan, want die spitsen van RNV zijn levensgevaarlijk voor de verdediging van Zandvoort. Heb je geen betere berichten Joop? Spijten, het is niet anders. Okay. Ja, ik wil er nog wel iets meer melden. Hij um, zal ongetwijfeld een afspraak hebben. Pieter Keur, uh, die heeft uh, het, uh, het veld hier verlaten. Hij, zegt nog een, hij zal ongetwijfeld ergens een afspraak hebben. Maar dat uh, durf ik niet te uh, Oké, okay, dankjewel uh, Joop. En uh, laten we hopen dat het niet nog dramatischer gaat worden voor SV Sanford. 1-5 op dit moment. De achterstand tegen AMVJ uit Amstelveen. Ja. Van woorden, hè? deze van warm in the edge of heaven. En daarmee werd het uh, tien voor half vijf. Welkom thuis bij Top Zaterdag. Tot aan uh, vijf uur zijn Pieter en ik er nog. En Pieter heeft weer wat korte berichtjes. Ja, nou een kort berichtje. Ik word eigenlijk niet helemaal vrolijk als ik de berichten hoor over het huis in de duinen. Uh, ja, men... die moeten gaan betalen voor activiteiten. Rob, op zo'n manier wil je toch niet oud worden? nee. Je, wordt, je, wordt, uh, je moet gaan betalen voor je tweede kopje koffie, wil je klaar voor jassen, dan moet je betalen, wil je Dan moet je betalen. Alles moet nu betaald gaan worden. Daar word je niet vrolijk van. Wie verzint dat? Ik weet het echt niet, maar ik kan me zo goed voorstellen dat als je daar zit, dat je zegt van ja jongens, we ben nou nou bezig met mijn aow En echt de laatste dubbeltjes worden eruit getrokken en de mensen van de aanleunwoning helemaal, die moeten dus alles betalen. Hè? Dan zit je daarbij, die aanleidingwoning, je denkt, nou, dan krijgen we krijgen toch dezelfde service als de bewoners zelf in het huis in de duinen. Nee, dus die moeten extra betalen. Dan denk ik, wij zijn we in vredes mee bezig om de ouderen op zo'n manier een poot uit te trekken? Geen goed plan? Nee, absoluut nee. niet. En dan uh, lezen we allerlei evenementen over ouderen... die uh, dansles met valpreventie en dergelijke krijgen. En uh, wat moet je doen om uh, gezellig oud te worden? Nou, op zo'n manier word je niet gezellig oud. Dus dat maakt me niet bepaald vrolijk. Uh, overigens, die mensen die moeten nu ook een stukje meer gaan lopen... want de bus die gaat anders rijden. Oh, dat bus nog. 80, ja. Die uh, komt niet meer... Uh, nou, ze komen wel een beetje in de buurt van de haltes. Maar ga je van uh, Zandvoort... Amsterdam, dan gaat u nu via de Grote Krocht de Hoge Weg, dan de Brede Rode Straat weer naar beneden, dan rechtsaf Dokter Kuiperstraat, Franswaanstraat, Cornelis van der Werfstraat en de Zandvoortsland. Het is een stuk omrijden. Dat, zo, dat uh, kan je wel zeggen, ja. En die mensen zullen niet blij zijn dat die bus in die kleine straatjes heen komt. En dat uh, blijft gewoon zo, of is uh, Ja, is er dat er blijft ervoor? voorlopig tot uh, half december in ieder geval, zo omdat uh, natuurlijk de uh, kruispunt Kostloerenstraat uh, Tolweg en dergelijke, helemaal omgebouwd geworden. Daar komt die beroemde rotonde. Rotonde, en die moet die ellendige kruising uh, gaan vervangen. Nou, dat was wel tijd. Want het, is, uh, <laughs> het is een chaos. Het is uh, wer werkelijk belachelijk. Heb jij ook nog steeds niet, als je daar aankomt rijden, van, hmm, wat gaan, staan we nou weer te, te wachten? Nou, als ik uit de Kostloerenstraat kom, kijk ik dus nooit naar rechts, want daar ben ik niet gewend. Maar daar komen die bussen vandaan. Ja, met de noodvaart. Precies. Er zijn al heel veel aanrijdingen geweest, want je verwacht geen bus van rechts. Uh, trouwens, de gemeente Zandvoort krijgt een nieuw telefoonnummer, hè? Dat weet je. Ja, ja. Klopt. Welk nummer? Geen idee. Ik heb hem nog niet opgeslagen in mijn geheugen. 14. En daarachter het kengetal van Kennemerland 023. 14-023. Precies. Dus 14 moet je onthouden en 023 dat weet je. En dan krijg je iemand aan de telefoon en moet je eerst zeggen welke gemeente je wil spreken. Want we zijn niet de enige gemeente die van dat telefoonnummer gebruik maakt. Nee, maar het is wel makkelijk. Je, als je zegt 14-023 en ik moet de ambtenaar van de burgerstand hebben, dan zeg je Haarlem. Nou, dan kan je Haarlem. Maar je kan ook zeggen, Zandvoort en dan krijg de burgemeester. Is het een voice computer die je krijgt? Dus je zegt Zandvoort burgemeester en dan kan je de heer Meijer. Dat zou het werken? Ja. We gaan het proberen. Zullen we het zo meteen even live gaan proberen? Het is zaterdag. Nee, jammer. Maar er is weer genoeg te doen. Allereerst, ik heb het al gezegd: dat Byzantijns monacoor morgen. Jongen, jongen, jongen, dat is toch goed? Het is jammer dat je hier geen cd'tje hebt van dat monacoor. Nee, nee, nee, nee. Want het is echt het is feest hoor dat, uh, Maar je moet er vroeg bij zijn Want die kerkduur die gaan om drie uur dicht Als het gewoon vol is uh, gaat het eerder dicht Dus je moet er echt op tijd bij zijn Ik ben trouwens benieuwd Waar Albert Jan Vos die ik momenteel vervang Die in Spanje zit Of die ook Sinterklaas spreekt Zullen we zo meteen om half uh, vijf gaan bellen Want Sinterklaas komt weer uh, langzamerhand deze kant op Ze zijn druk bezig met pakjes inpakken En dergelijke En ik heb begrepen dat hij half november In Zandvoort gaat landen Half november. Ja, ja. Dat is al heel snel. Op 13 november komt hij in Zandvoort aan. Dat is over een paar weken. Dat bedoelen we. En dat met die stoomboot. Dan mag je langs de brand wel gaan inschepen en gaan vertrekken. Dus we gaan het straks aan uh, Albert jou vragen. 13 november komt Sinterklaas in Zandvoort aan. D 13 november. Ja. Wordt weer groot feest. 12 uur. 12 uur. Met zijn stoomboot. We zien geen stoomboot. Ja precies. 12, 13 november. Dan is Sinterklaas in ons midden. Mag, okay. jij eens, mag jij eens schoen zetten? Uh, maatje 45. Ja. Pas wel veel in natuurlijk. Kan hij helemaal in. Dat bedoel ik. Dankjewel Pieters. dadelijk gaan we het inderdaad gewoon even proberen. Verbinding krijgen met Spanje. Zou het gaan lukken? Albert-Jan zit daar en is uh, even kijken hoe hij het daar beleeft. Dat het een beetje zonnig is. Nou, bij ons in ieder geval wel. En dat blijft morgen gelukkig ook nog zo. Dus we gaan met z'n allen genieten van een mooi herfst weer hier in Zandvoort. Ik ben ook zo benieuwd, uh, Pieter, hoe het uh, daar in Spanje is bij Albert-Jan Vos. Ja, ik, ik weet je waar je een nou zo nieuwsgierig bent, of hij Sinterklaas al ontmoet heeft. Oké, okay, zullen we het hem uh, gaan vragen? Ja. Heb jij Sinterklaas al ontmoet, uh, Albert-Jan? Goedemiddag, Heren. Hé, hey, goedemiddag, meneer Vos. Hé, hey, meneer Vos. Wat hoor, wat hoor ik nou, Pieter? Jij, uh, jij, uh, in de... Of voor op zaterdag? Ja, het kost wel moeite, hoor, want ik kan jou nooit vervangen. Jij doet het zo goed. <laughs> wat leuk, wat leuk. Ik uh, kwam erop van de week met dat idee... Eh, ja, hij keek me heel zenuwachtig aan. <laughs> <tom> hij zei van Pieter, kom alsjeblieft even, ik zit alleen. Hij nou, zag me vanmorgen zweten, Albertje. Ja, Dat gaat niet goed. Ik ga maar even <tom> snel bijspringen. <tom> <tom> maar je hebt een drukke uitzending, hè? Er zijn de finale races en van alles. Eh, heb je je computer niet aan? Dan kan je ons rechtstreeks volgen. Ja, ik kom net van de golf af. Ik wil. <tom> ja, ja. ja. ja. Hoe is het weer? Ik... Hoe zie je mee? Ja, het, het, het is echt heel heet geweest. Het is nou iets koeler. Iets ja. Maar dat kwam goed uit, want vandaag moesten we 18 hals golven. Dus dan is het wat, uh, wat prettiger als het zonnetje af en toe achter een wolkje verdwijnt. En uh, hoeveel heb je gescoord? Uh, nou, uh, redelijk binnen de buffer, zoals het zo mooi heet. Dus ik heb, uh, maar mijn vader, die op zijn oude dag, de beste man is nu 85 geworden, die heeft mij wel weer verslagen, helaas. Hoeveel stebelvoerpunten had je? Ik had 33 en Ta had 36. Zo, hé. Hey. En wat is je is handicap? handicap? 16.1. Nou, en, en die van mijn vader 20. Nou Zo. voor een 85-jarige dan is dat wel nou, een hele kennis. Geen... Heel goed hoor, heel goed gedaan. Hey, ja. even een vraagje. Nou zit je daar en uh, binnenkort komt Sinterklaas weer naar Zandvoort. Heb jij die goede man nog ontmoet? Jazeker, maar hij heeft het wel erg druk met de voorbereidingen al wel. Ja. Want uh, ja, je begrijpt natuurlijk, alle brieven uh, die moeten nog gesorteerd worden en daar is hij nou druk mee bezig. En alle verlanglijstjes en dergelijke. Dus ze uh, zijn uh, nu al druk met de voorbereidingen bezig. Dus uh, straks in december kunnen ze... Nee nee, terug... nee, nee. 13 november komt hij in Zandvoort aan. Ik zal tegen hem doorgeven, want volgens, hem, volgens mij heeft hij een andere datum in de agenda. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, <middel> nee, dat kan niet. niet. <grijpte> Albert-Jan, eh, echt, ga hem even je jasje trekken. 13 november om 12 uur moet hij landen hier op het strand. Ik zal meteen neerleggen, ga ik gelijk naar hem toe zal ik hem dat uh, doorgeven, dat hij dat aan moet passen. En, en uh, Albert-Jan, uh, Rob Harms, die heeft een wens: die wil een nieuwe scooter hebben. Dan kan ik, die oude, kan ik die van hem overnemen. Kijk, ja, daar gaat het weer. Hè? Ja. Kan je dat regelen met Sinterklaas? Ja, nou, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Een helm heb je al wel, hè? Eh, al nee, goed. ik heb nog geen helm. Ik wil ook geen helm hebben. Oh. Ik wil in zo'n langzame scooter. Alleen, die moet wel iets opgevoerd worden dat wielrenners me niet voorbij kunnen. <lacht> ja, die zijn de terroristen van Zandvoort in het Precies. Hé, hey, albert Albert jan hij wil een uh, snorscooter, hij heeft immers een uh, snor, dus dan moet je ook een snorscooter <laughs> hebben. Ze snort drukken, dat kan hij al wel. Ja, ze snort drukken, ja. Maar verder nou, gaat het hier uitstekend. Mooi weer. Uh, alle ja. zandvoerters zijn op dit moment de zee gegaan om genalen te vissen. Het is ja. mooi genalen weer, dus uh, nee, het is even perfect hier. Nou jongens, maak er nog een gezellig uh, half uurtje van en uh, ik wens je sterkte met het gedicht van de week, of heb je, je daar al? Onder nee, dat ga ik zo meteen ja. doen. Oh, nou, ik verheug me erop. Ja, ik kan helaas nu niet bij de computer, anders zou ik gelijk luisteren. Ja, nou, maar je maar kan er terug luisteren, hè? Ja, ik moet helaas aan de tapas en een biertje. Wat oh, vervelend weer, wat nou, nou, vervelend. Nou, nou, nou, nou, En morgenmiddag hebben we nog een uitgebreide Spaanse lunch. Smeer, en... Smeer je wel goed in ja, met nou, anti Sun? Wel, het, is al, uh, het is behoorlijk groot allemaal, om aan het worden. Ben je rood? Ja, ik ben er weer. keurig rozee. Oké, rozeetje. We wensen okay. je echt veel plezier in Spanje en kom behouden en, uh, weer terug. Goed, ja, tot volgende week. Ja, wanneer uh, ben je er weer, uh, Albert-Jan? Uh, dinsdagavond heb ik een afspraak in de Halterstraat, dus dan ben ik er weer. Dinsdagavond in de ja, Halterstraat. Dinsdagavond een uur of vijf. Een <laughs> uurtje of vijf, oké, okay. <laughs> ik weet waar. <laughs> Albert-Jan, ik uh, spreek jou zaterdag weer. Dank je wel. En veel plezier nog, hè. Dankjewel. Oké. Okay, hoi. hoi. hoi, hoi Pieter hoi. doet het heel goed, hoor, trouwens. Ja, nou, daar hebben we straks gelopen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hoi, hoi. Is goed. Hoi. Dat was Albert Jan, uh, live vanuit Spanje. En ja, gelukkig uh, dat hij bij Sinterklaas in de buurt zit. Want ja. die goede man was vergeten dat hij 13 november hier aanwezig nou, moet dat zijn. Ja, dat is zorgelijk. Poeh. op tijd. hele organisatie die hier klaar staat. Ja, daarom. Dus niet vergeten, hè. En dat was ABC met The Poison Arrow. Een klein beetje te vroeg... maar daar is hij dan, het gedicht van de week met Pieter Juistra. Ja, in deze tijd van hardheid... en iedereen die elkaar boos aankijkt... is dan nu het moment... om de liefde te beschrijven in een gedicht. Een gedicht van Dietrich Bonhoeffer... Liefde. Wanneer twee mensen alles van elkaar weten, wordt het geheim van de liefde tussen hen oneindig groot. En pas in deze liefde begrijpen ze elkaar. Weten ze van elkaar. Kennen ze elkaar helemaal. En toch, hoe meer ze van elkaar houden en in de liefde van elkaar weten, des te dieper beseffen zij het geheim... Van hun liefde Het weten heft dan ook het geheim niet op Maar verdiept het Dat de ander mij zo nabij is Dat is het grootste geheim Dat was hem weer, het gedicht van de week bij CFM. Heb jij ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten. En stuur een e-mail naar redactie-at-cfmsandvoort.nl redactie at redactie Dankjewel Pieter. ...door de Adel op de Stamvoorts Radio... ...met Set Fire to the Rain. Nou, voorlopig geen regen Gelukkig morgen ook een lekkere zonnige dag. En wat er allemaal op circuit is gebeurd tijdens de GT3-race... ...dat gaan we nu vernemen van Willem van Dezen. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, Willem, want de GT3-race is inmiddels ten einde. We zijn natuurlijk heel benieuwd wie heeft de race gewonnen... ...en wat is er allemaal gebeurd? Dat het klopt helemaal. GT3 uh, ten einde... Winnaar uh, Paul van Splunter, uh, samen met zijn uh, Belgische teamgenoot, uh, dat is uh, Maxime uh, Mouretz. Ja, die rijden in een Porsche 911 GT3 R en die uh, toch uiteindelijk uh, toch te weer geworden van deze race. Uh, via GT3, uh, ja, we, uh, morgen hebben we er nog een race van, maar we kunnen uh, toch wel zeggen een hele mooie aanvulling hier op Zandvoort. Uh, en laten we hopen dat ze volgend jaar hier weer zijn. Die auto's zijn er in ieder geval wel een ook volgend jaar, want volgend jaar hebben we ook een uh, GT3 race. Maar dat is het Duitse kampioenschap, wat uh, misschien nog uh, sterker is als het uh, Europese kampioenschap. Dat zijn de ADAC-GT-machters. Daar kijken we nu ook al naar. Zegen naar het zien van deze race vandaag op Zandvoort. Tweede werd equipe... Ja, dat was de equipe uh, Lions Quarla uh, in een uh, Ferrari 458. En daar werd uh, dan uh, de Lamborghini, Lamborghini met Meijer, uh, Meijenhoff en Frits van Tormi om Taxus. Uh, ja, jij mag raden waar ze vandaan Uit uh, Duitsland uh, uiteraard. Ja, kijken we ook nog even uh, de verdere uh, Nederlandse deelnemers. Nick Katzburg, uh, ja, een van de jongelingen ook. Uh, goed actief in de internationale autosport. Uh, inmiddels rijdend met een uh, BNW uh, doet dat samen met uh, Harry Kohler. BMW Z4 uh, GT3. Kohler, uh, ja, die uh, bracht de auto binnen op de 18e plaats, als ik uh, me niet vergis. Uh, Nick uh, ging ervoor zitten en die uiteindelijk uh, eindigde uh, hij nog op een zevende plaats. Op een gegeven moment hadden we zelfs uh, Dennis van der Laar nog aan de leiding hier, uh, onze 17-jarige zandvoerter. Die heeft de stuur op een gegeven moment overgegeven uh, aan zijn teamgenoot en zijn vader uh, Ronald van der Laar. Ronald iets uh, langzamer, denk ik, als uh, Dennis viel wat te terug. Was goed in gevecht uh, om de tiende plaatsen. Dus, uh, maar in de laatste ronde uh, ja, toch gebeurde er toch iets met hem uh, in de s bocht uh, Als ik me niet vergis. En uh, ja, derhalve net niet uh, finishplag gehaald. Uh, wel een sterke optreden uh, uiteraard uh, in dit sterke veld van 27 autos. Dus ook uh, van de Porsche uh, van de laat En de Nederlanders uh, hebben zich uh, weer goed laten zien. Morgen uh, gaan we in de zien. Dan hebben we nog een uh, race uh, van en nu met deze via GT3. Uh, ja, mocht je in de gelegenheid zijn om te komen kijken, nou, ik zou zeker gezien het weer, ik zou zeggen: doe het. Want uh, dat wordt morgen weer een prachtige dag hier. Ja, waren er vandaag veel bezoekers op het circuit? Nou ja, niet overdreven wel. Maar vanmorgen verwachten we toch wel een hoop uh, mensen. Het evenement wordt ook nog eens uh, gesponsord uh, door uh, de Bouwmarkt. Ja, en u heeft ook een uh, aantal kaarten, toch wel uh, cadeau dus ik denk dat het morgen zeker gezien het weer en hetgeen wat zich het hier, hier uh, laat zien op de baan, uh, dat we wel op een behoorlijke opkomst mogen rekenen uh, morgen. Het wordt morgen weer een mooie race dag op het circuitpark Zoanvoort-Willem. Mag je hartelijk danken voor je bijdrage. vandaag. Okay, en morgen zijn jullie we er weer, ook dan weer uh, op de Zomvoortse Radio, te volgen. Willem van deze vanaf circuit Park Zomvoort. Mag ik jou ook hartelijk danken, Pieter Joustra. Uh, Rob, ik heb het heel graag gedaan. Was het geweldig. was geweldig. Het was gezellig. En ik werd helemaal stil van het gedicht van de week. Dat bedoel ik. <laughs> Echt, ik had geen woorden meer voor. Nee. <laughs> en uh, ja, de volgende keer dan zijn we er weer met Zomvoort op zaterdag volgende week. En dan is Albert-Jan weer terug uit Spanje. En dan heeft hij Sinterklaas ook weer uh, gemobiliseerd om uh, op tijd te hier aanwezig te zijn. Pieter, dankjewel nogmaals en een fijne avond. Jij ook. En de luisteraars ook. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende week.